Oké, okay, wat gaan we doen? Ik zet even de microfoon vast en dan kijk ik even op het lijstje. Jawel, het kan voor weinig een verrassing zijn. Ik heb het al rondgestuurd in het voice-over forum. Tom die is naar een ander huis aan het kijken, Nens is op vakantie. Dus die hebben echt gewoon betere dingen te doen dan uh, hier te zijn. Oké, okay, uh, eerst gaan we naar de vragen van e-ask. Er was een... Uh, Compliment van Herman Slobben dat hij zo blij was met de vorige uitzending. Nou, bedankt Herman. Uh, Ruud had een vraag over de bestandsnamen van de podcast. Als die met goede cijfers worden uitgevuld, dan zijn ze, uh, staan ze op volgorde. Nou, dat uh, wordt gedaan. Dat was al gevraagd ergens aan het bureau wat dat regelt. Ja, bij Bartimees moet een bureau dat regelen. De laatste update van Shopboard is niet toegankelijk. Daar is Tom achteraan naar de leverancier om te kijken of ze dat weer goed willen maken. Het zijn nu gewoon wat rare rijtjes met getallen die eigenlijk niet zeggend zijn. En dan weer drie producten, en dan weer acht getallen, en dan weer twee producten. Helaas. Uh, Ruud gaat wat vertellen over de Briant Touch app. Vervolgens ga ik wat doen. ...over de afvalwijzer en ophaaldagen. Dat uh, kan ik helaas niet demonstreren, want ik kan geen postcodes vinden waar hij het doet. Ik heb daarover gemaild, maar nog geen antwoord gekregen. Maar het idee is erg leuk en denk ik goed om te weten dat dit soort dingen eraan zitten komen. Dan ga ik kijken in de app One Contact. Ik heb hem nog niet gedraaid, want als ik hem één keer draai, dan zijn mijn contacten al bijgewerkt. Dus dat ga ik live doen. De politie-app met de Amber Alert-tab kwam ik tegen. Uh, dan kwam ik EARL tegen. Dat is een, een Engelse nieuws-app die je met sprake kunt besturen. Hij is Engels en uh, ook dit gaat om, meer om het idee van... nou ja, dit gaat ook in het Nederlands komen, hoop ik. En dan uh, lijkt me dat uh, heel erg prachtig. En ik heb een appje die heet TraceBuzz. En dat is een internetzoek-app... En ik ga uitleggen wat hij doet. En hoe hij dat ongeveer in elkaar steekt. En dan krijgen we de volle reep En wat er nog ter tafel komt. Even kijken. Ik heb verder nog een ding vooruit. Wij zijn, uh, of we spelen met het idee om een... Uh, dat hadden we vorig jaar ook. Een live voice chat vanaf de CISO te gaan doen. En dan kan het zijn dat we... Of nee, dat oh, mocht dat doorgaan. En ik hoop het wel. Dan gaan we dus de hele vrijdag gaan we leveranciers bezoeken. En jullie mogen dan leveranciers insturen waar je wilt het voor langs gaan, zo de stands bekend zijn. En uh, wij gaan dan iedere half uur langs een leverancier en gaan hem vragen stellen. En dan kunnen mensen die in de chatruimte zijn of in de chatroom zitten. Meevragen en meediscussiëren. En een half uur later gaan we weer naar een andere... Uh, leverancier dat is een uh, redelijk leuk en toch ook wel ambitieus plan, maar ik weet niet of dat helemaal op de CISO lukt, we zijn nu aan het onderzoeken of we in de hele hal internetdekking hebben dus dan gaan we gewoon met een kudde laptops op pad en dan uh... nou ja, dat zijn de plannen um... even kijken ik had nog wat aantekeningen gemaakt geloof ik nee, dit was het Oké, okay, dan kan uh, wat mij betreft Ruud beginnen met de braille Touch app. En hij had er uh, vijf minuten voor nodig, zei hij. Ik ga kijken wat daar van terecht komt. Ruud, ga je gang. Dat moet natuurlijk ook, want je moet uh, de ruimte hebben. Want je, je gaat dus nu braille invoeren uh, alsof je akkoorden op een piano speelt. Dat doe je dus met meerdere vingers tegelijk. Dat lijkt een voordeel. Ik vind het niet handig, omdat je dus dat niet met één hand kunt doen. Dus je moet die iPhone met twee handen vastpakken. Met uh, elke hand twee vingers. En dan heb je er nog drie over. En daar uh, voer je dan dus de braille karakters mee in. Dat luistert nogal nauw. En nou is dat misschien, uh, als je uh, pianist of toetsenist bent, niet zo'n probleem. Ik ben maar een eenvoudige snarenman. Dus ik zit nog alles, uh, laten we zeggen, met een verkeerde vingerzetting, Laten we het zo maar zeggen. Um, als je hem opent, dan... Uh, ik zal even... Waarom? Oh, wacht. Zo. Hij doet iets niet wat ik wel... Welcome to Braille Touch. Dat is wat ik wil horen. Um, dan hebben we gelijk een upgrade-knop... Na links vegende. Terwijl je dus de iPhone in landscape houdt. Als ik die intik, dan krijgen we dit. Help, knop. Update, knop. Zo. Keyboard. Terugknop. Dat is de knop om terug te gaan. Update options. Vol versie 17 euro en 9 cent. Uteil binnen. Nou, ik hoop dat je dat hebt kunnen verstaan. In ieder geval, uh, de belangrijkste mededeling is dat de full version, dus uh, euro, kost. Dat je daarmee uh, tekst kunt exporteren naar e-mail, sms, uh, twitter en het uh, prikbord. Dat is de enige optie die hier verder in zit. Dus we gaan weer naar het keyboard... Dan zegt hij niks. Uh, ja, toch wel. Tap to begin typing. En uh, met twee vingers naar links uh, vegen om in een menu te komen. Ik uh, tik dus één keer. En nou uh, moet je het volgende doen. Uh, je moet dus die telefoon in twee handen beet pakken. De thuisknop naar rechts. Het scherm enigszins van je afgekeerd... En ja, volgens mij ziet het er nogal debiel uit... alsof je probeert accordeon of dat ding te spelen... want dat is ongeveer wat je gaat doen. Uh, je gaat dus met, met drie vingers aan elke kant ga je proberen te typen. Ik ga dat... Ik doe dus nu met de linkerkant. Dan heb ik de A, dat is fijn. Met twee vingers... B, nee, Verdomd, dat lukt ook nog. Dan ga ik kijken of ik de C kan maken. Ja, met twee vingers links-rechts... Dan ga ik drie vingers gebruiken, want ik wil de D. Jongens, jongens, dat, dat, uh, nou, dat is me nog niet gebeurd, moet ik eerlijk zeggen, dat dat in één keer goed gaat. E, uh, de F is zo. Nee, kijk, nou zit ik dus te laag hè, met mijn uh, rechtervinger. Die moet dus hoger. Ehm... Uh, want je, je maakt dus als het ware de braille karakters. Uh, ja, je, je, je tekent ze met je uh, drie vingers van elke hand uh, zoals ze zijn. Het is dus iets anders dan op een uh, uh, klavier van een uh, Perkins. Maar het is op zich, als je het eenmaal weet, dan, uh, dan gaat het wel. Maar je ziet, je zit dus heel snel te hoog, te laag, te veel naar links, te veel naar rechts. Even kijken of ik bijvoorbeeld een... Ja, hoog, hoog, hou eens op. Ja, dat is de Q. Uh, ja, wat zullen we nog meer? Nou ja, goed, de V. Nee, dat, nou zit ik te... Dat is weer een H, dus dat is geen V. V, zo. Nou, goed. Uh, dus je, je, je vormt de karakters met je vingers op het toetsenbord. Het uh, is misschien ook wel een kwestie van wennen hoor. Het zou best kunnen dat als je dit vaker doet... dat het allemaal wat uh, makkelijker gaat... Maar ik, nou vooral ook omdat je dat ding zo raar met twee handen moet vasthouden. Het was bovendien nog zo dat je kunt ook nog in de instellingen nog wat dingen regelen. Je kunt hem zonder voice-over gebruiken, dan heeft hij eigen spraak. Je kunt hem ook nog met zwart-wit kleuren gebruiken, waar dat goed voor is weet ik niet, maar... In ieder geval dat kan. En uh, aanvankelijk kon ik er helemaal niks mee. Maar het bleek dat je dat toetsenbord ook nog uh, de layout kunt veranderen. Want uh, je kunt de punten omkeren. Uh, en dat heb ik gedaan. En nou kan ik hem inderdaad uh, goed bedienen. Dus dat moet je ook even weten. Nou ja, als er nog vragen zijn dan hoor ik het wel, maar ik, nou, ik word er niet echt heel gelukkig van. Sowieso, ook dat andere appje, ja het is leuk en af en toe gebruik ik hem als ik niet zo gauw een hardware toetsenbord bij de hand heb en geen zin heb om dat virtuele toetsenbord te gebruiken. Maar ja, het is allemaal een beetje behelpen, zal ik maar zeggen. Nou, dan ga ik weer kijken of ik de microfoon los kan krijgen. Altijd. Ja, hoor je het vragen altijd. Mag je dat ding niet gewoon plat op tafel leggen? Dat je met je vingers naar beneden typt eigenlijk? Ja, ik zou niet echt weten waarom dat niet zou kunnen. Uh, maar uh, ze hebben er. Want er zit een helpfunctie in in een menu. Dat heb ik nog niet verteld. Je kunt, uh, als je in dat uh, toetsenbord gedeelte zit. He, dat je dus braille akkoorden kunt geven, laat ik het zo maar zeggen. Als je met twee vingers naar links veegt, kom je in een menu. Ja, dan nou, nou gaat hij de tekst voorlezen, wat natuurlijk onzin is. C clear tekst, kan ik hem in één keer uh, wissen. Laat ik dat even doen. Oh ja, dan ben ik natuurlijk gelijk mijn menu kwijt, want dan zegt hij van uh, tap to begin typing. Enfin, uh, nou, even zien. Net als bij type in braille uh, veeg je naar rechts om een spatie te geven. En veeg je naar links om diezelfde spatie of iets anders weer uh, te deleten. Dus dat werkt gewoon als een, uh, als een backspace. Uh, ik ga nog even dat menu in. Ja. Yeah. Dan heb je weer dus clear text upgrade heb je nog. En een help knop. En die help is inderdaad uh, um, zeer uitgebreid. Dus dan kun je ook allerlei uh, dingen nog uh, te weten komen. En daar heb ik dus gelezen dat je hem zo moet bepakken. Ik heb hem nu ook liggen. Dus het, het kan wel. Ja, uh, ik weet niet waarom ze dat doen. Ja, Ik ben wel een beetje geneigd het met je eens te zijn dat dat op zich aardige apps zijn. Maar dat het daar wel een beetje bij blijft. Zeker voor, uh, voor dit soort prijzen. Um, nog andere mensen met vragen. Ja, kun je zo'n toetsenbordje dan ook als uh, standaard toetsenbord in plaatsen of uh, kan zoiets nooit? Nee, dat is het probleem. Uh, dat is ook het probleem met uh, uh, dat type in braille, want ze lijken ook uh, qua uitvoering heel erg op elkaar. Het zijn natuurlijk zelfstandige apps die in hun eigen omgeving draaien. Dus het enige wat je kunt doen is een tekst invoeren en die uh, rechtstreeks naar een mailtje sturen, dat kunnen ze, of naar een smsje, of naar een tweet, of naar een uh, facebook post. En je kunt ze uh, de tekst ook naar het prikbord kopiëren, dan kun je hem in elke andere app waar een invoerveld openstaat uh, in uh, kopiëren. Dat kan allemaal. Maar je kunt het niet als vervanging van een toetsenbord, en of dat dan het virtuele toetsenbord of een hardware toetsenbord is, doet er niet toe. Je kunt dat niet als vervanging gebruiken. Oké, okay, en ik heb nou de Brian Touch heb, je, heb ik gedownload, maar even de gratis versie. En dan heb je die exporteerfunctie nog niet. En uh, deze upgrade kost iets van 18 euro. En die type and drill, hoe duur was die? Die Type in Braille kost, kostte mij. Ik weet niet of die dat nu nog is. Maar, want het verandert nog wel eens. Want deze ook. Toen ik hem de eerste keer op die upgrade knop uh, tikte. Uh, anderhalf half, twee weken geleden. Toen was hij nog 13,99. Dus ze zijn opgeslagen. Maar uh, die Type in Braille die kostte uh, 4,49. Als ik het goed zeg. Ja, Wat je net over dat toetsenbord had. Dat is gewoon de policy van Apple. Uh, dat laten zij gewoon niet toe. Ze willen niet dat een andere app... Uh, directe key input kan leveren voor een tweede app. Dus dat hele, ja ze noemen het een sandbox model... dat alles echt in zijn eigen ruimte draait. Daar uh, houden ze heel erg strikt aan... behalve voor zichzelf voor het uh, Siri toetsenbord. Daar implementeren ze wel dat je kunt spreken... Uh, terwijl je virtuele keyboard actief is. Sorry, wat bedoel je? Ik gebruik Siri heel veel... maar zit dat ook in het toetsenbord... Ja, als je de taal uh, goed hebt staan, dan zou je, als het goed is, een knopje Siri bij je toetsenbord moeten hebben. Waarbij je dus een deel kunt inspreken. Dus ook als je in een mailtje bent. Oh, dat heb ik nog nooit gemerkt. Oké, okay. grappig. Nou, dat wordt natuurlijk voor het Nederlands taalgebied pas echt leuk op het moment dat de Nederlandse uh, Siri geïmplementeerd is. En daar is toch wel sprake van. Oké, okay, nog andere vragen voor Braille Touch. Dan wil ik Ruud bedanken voor zijn bijdrage. En ik had nog tegen Ruud gezegd: van, nou, Als je hem wil kopen, moet je dat doen. Dan zien we wel of we hem vergoed kunnen krijgen. Maar Ruud, in zijn wijsheid, had hem niet gekocht. En die had zoiets van: Ik red me hier wel mee. Oké, okay, dan ga ik een heleboel dingen achter elkaar doen. En de eerste daarvan is uh, afvalwijzer en uh, ophaaldagen. Uh, er zijn twee apps die eigenlijk hetzelfde ongeveer willen. En als eerste moet ik even bijzeggen dat ik nog geen postcode gevonden heb waar het rodding wel op werkt. Ik heb ze gemaild uh, aan het begin van de week al, maar ik heb nog geen antwoord gekregen. Ik had zoiets van, nou nah, dat is toch tijd zat om uh, dat voor elkaar te krijgen. Ik heb, uh, het doel van deze apps is dat je een postcode plus eventueel een huisnummer invult. Dat je dan een overzicht krijgt van de afvalklenden voor die locatie... En, en dat laatste is, denk ik heel leuk... ...is dat je pushberichten kunt krijgen voor welk type vuil je wanneer naar buiten moet zetten. Ik moet, uh, nou ja, iedere maandag wil ik niet zeggen... ...maar regelmatig, s morgens, hollen met een kliko om het rodding nog mee te krijgen. En dan ben ik waarschijnlijk niet de enige in die nooit weet wat hij buiten moet zetten. En zeker voor mensen die het niet kunnen zien... Uh, die kunnen niet even loeren van wat staat er al buiten. Nou, je kunt er lopen open even snuffelen. Maar of dat nou de manier is wat je wil dat is ook weer zo wat. Dus zou die afvalwijzer en ophaaldagen een leuke app zijn. Nu is mijn vraag. Uh, of jullie uh, zo mogelijk allemaal dat gekke ding gewoon eens even op willen halen. Het de afvalwijzer, het ophaaldagen. Je eigen postcode daarin zetten. En mij melden of er een postcode is. Of dat, of dat die het bij jou gewoon wel doet. Als ik bij, uh, in iTunes kijk, bij de afvalwijzer bijvoorbeeld, staan er een hele reeks plaatsen waar hij het wel zou moeten doen. Maar daar weet ik natuurlijk weer geen postcodes van. Dus ik hoop dat er iemand in de chat is of deze podcast download en die mij kan melden van ja, hij doet het en hij geeft mij ook pushberichten op het moment dat ik dat nodig heb. Ik heb voor een aantal plaatsen waar ik dat uh, grappig voor vind, heb ik gevraagd of ik een bericht kan krijgen als die plaats wel geïmplementeerd is. Maar zowel Den Dolder als Zeist als Utrecht als ik heb ook bij Astrid een postcode gevraagd dus Den Haag ook niet. Ik heb een postcode van Amsterdam genomen en een postcode van Harderwijk. Ik uh, heb het helaas niet uh, een postcode kunnen vinden waar hij het wel op doet. Dus ik kan hem eigenlijk gewoon niet demonstreren. Nou in ieder geval even tussendoor kent een van jullie die apps en heeft een van jullie hem wel aan de praat gekregen van de mensen die in de chatroom zijn. Ik geef even de microfoon vrij. En wat is nou precies het verschil, Dirk, tussen afhaaldagen en afvalwijzer? Of ophaaldagen en afvalwijzer? Is dat hetzelfde of doen ze verschillende dingen? Nee, volgens mij zijn ze globaal wel ongeveer hetzelfde. De afvalwijzer is wat ouder. En ze zijn van uh, ja, verschillende leveranciers. Kijk, dat zie je natuurlijk wel meer, dat mensen gewoon een idee hebben wat ze uit willen werken. Ehm. Ja, ik zou ook niet weten wat je, wat je aan het concept nog verder kan toevoegen. Misschien dat de ene gewoon een keurig grijs, groen of oranje klikootje tekent als je dat buiten moet zetten. En de andere het in tekst doet. Dat was bijvoorbeeld iets wat ik graag uh, had willen weten. Maar ik denk dat ze globaal hetzelfde doen. En ze beloven ook allebei pushberichten te sturen. Of s'avonds om 7 uur of s morgens om 7 uur, wat instelbaar is. Uh, welk vuil je buiten moet gaan zetten. Sorry, uh, Derek, Derek was te laat. Wie kreeg jij die aan de praat? Uh, het ging over de apps afvalwijzer of Ophaaldagen. En ik kan geen postcode vinden waar die dingen op werken. Op de postcodes waar ik leef en werk en in de buurt kom... of van mensen die ik ken, doet hij het gewoon niet. En mijn vraag was dus van... is er iemand in de chat die dat ding wel op zijn postcode aan de praat gekregen heeft... met pushberichten? Ja, prima. Eerst niet. Toen, het, toen was ons postcodegebied ook niet opgenomen. Maar uh, toen stuurde onze gemeente... Uh, mailtjes rond. En te kregen op een gegeven moment een berichtje dat ze dat niet meer deden. Dat je dit gebruik wil gaan maken voor de afvalwijzer. En toen hebben ze het postkoolige gebied ook opgenomen. Dus ik denk dat, dat je bij de gemeente moet zijn. Of bij de afvalreiniging van je gemeente. Om te vragen of ze zich aanmelden. Bij ons gaat het prima. En hij geeft ook keurig pushberichten? Ja, s'avonds om 7 uur. Ik heb niet gezien of je dat kunt instellen Maar hij vertelt dan s'avonds om 7 uur welk vuil je de volgende dag moet zet, uh, buiten zetten. Eerst kwam bij ons het bier op zaterdag. En toen... Uh, veranderd dat naar vrijdag. En toen deden ze het dus nog één week fout. Dus één week riep hij nog dat je op zaterdag de oude bij moest zetten. En de week daarna was het. Uh, of twee weken daarna was het uh, in orde. Dus zijn we het uh, heel keurig. Oh, dat vind ik echt geweldig. En het lijkt me ook echt fantastisch overigens. Uh, want bij ons heb je vier soorten vuil: je hebt groen, grijs, karton. En je hebt ook een paar takkendagen per jaar. En je hebt. Uh, wat je plastic zakken buiten kunt zetten. En die dagen zijn zo onregelmatig. Voor grijs en groen gaat het allemaal nog wel. Maar de rest dat, dat moet je gewoon of in je agenda zetten. Of uh, anderszins bijhouden. En daarvoor vind ik het een hele mooie app. Oké okay, Alvind. Ik ben hartstikke blij dat dit bij jou doet. En ik hoop dat meer mensen uh, dat ding aan de praat kunnen krijgen. Ik denk inderdaad dat Alwin gelijk heeft dat je uh, in jouw geval, net zoals in het mijlen, bij reinigingsbedrijven reinigingsbedrijf Midden-Nederland moet zijn om uh, dat uh, geactiveerd te krijgen. Want die bedrijven moeten natuurlijk uh, de informatie leveren uh, op grond waarvan dat ding uh, kan werken. Ken jij dan iemand die dat uh, regelen kan, Ruud? Ja, nou, ik, niet rechtstreeks bij RMN, hoewel ik eens een keer uh, een congres op uh, Paleis Soesdijk van ze heb meegemaakt. Maar uh, ik ken hier wel iemand bij de gemeente, een ambtenaar, die uh, uh, dat zou kunnen doen. Ik zal hem daar eens over bellen. Lijkt me een mooi plan en dan hoop ik ook dat ik uh, in het afvalwijzerverhaal verhaal mee kan draaien. Oké, okay, dat wat mij betreft over afvalwijzer, tenzij iemand anders daar nog wat over wil vragen... Ik geef hem even vrij en anders dan ga ik verder met One Contact. Dat, um, dat hij het bij mij ook doet, de afvalwijzer. Ik zit in Utrecht Lunetten. Alleen de poesberichten heb ik wel aanstaan, maar die heb ik tot nu toe nog nooit mogen ontvangen. Dus dat werkt nog niet. Of tenminste er is misschien nog geen poesbericht gestuurd met die app. En je kunt in de app zelf wel zien wanneer je afval moet ophalen. Want die poesberichten, dat is. Uh, des apps, zal ik maar zeggen, volgens mij. Dat is niet dat daar de gemeente ook nog aan deel moet nemen of zo. Ik uh, heb een prachtig lijstje. waarin die. Uh, mooi laat zien wanneer de verschillende soorten afval weer aan de beurt zijn. En je krijgt wel van andere apps uh, poesberichten? Ja hoor, volop. Hé, hey, dat is wel heel erg vreemd. Je zou een keer kunnen kijken bij uh, instellingen, hoe heet dat ding, dat ding over berichten, weergaven. En daar heb je een heel lijstje van apps die berichten naar het berichtencentrum stuurt of die afvalwijzer daartussen staat. Of dat die misschien per ongeluk zich daar niet gemeld heeft en in het lijstje van buiten het berichtencentrum staat. Maar ik ben al verheugd dat er een, uh, uh, toch een aantal mensen zijn waar het gekke ding werkt. ...gekeken naar de instellingen en hij staat gewoon in het berichtencentrum, alles staat ook actief, dus dat is nog even een beetje vreemd. Nou, dan zou ik ze gewoon eens een mailtje sturen, er staat een info-adres bij in het uh, infoscherm. Misschien dat zij er dan wat, uh, wat zinnigs over kunnen zeggen. Oké, okay. dan ga ik verder met, uh, met One contact. Bedankt voor de reacties. contact sources, context. Het doel van de One Contact app is dat hij dubbele contacten eruit haalt. Of bijvoorbeeld uh, als je een persoon er twee keer in hebt staan. Met uh, in de ene een e-mailadres en in de andere een telefoonnummer. Dat hij die dingen gelijk gaat, uh, gaat zetten. Um, en dat gebeurt iedereen. Want als je uh, bijvoorbeeld een telefoonnummer in je... ...contacten wil opnemen... ...dus stel je krijgt een, uh, een belletje van iemand... ...en die staat dan in je recent tabblad... ...en dan ga je bij de meer info... ...wil je dus aan dat onbekende telefoonnummer... ...een naam geven... ...omdat je weet wie het is... ...heb je twee knoppen... ...maak nieuw contact of... Um, ...zet in huidig contact... ...of zet in bestaand contact, sorry... ...en je kunt dus bij zet in bestaand contact... ...gaan kijken of je al iemand hebt... ...maar dan moet je dus die hele lijst door... Dus het zal je af en toe wel eens gebeuren dat je een nieuw contact maakt terwijl die al bestond en dan heb je hem dus twee keer en dat soort dingen die, uh, haalt deze app eruit. Het gebeurt ook vaak bij uh, allerlei sync-acties met of Outlook of met de cloud die je terugzet of anderszins dat je dubbele contacten haalt, krijgt en die zou deze app er ook uit moeten halen. En ook namen die heel veel op elkaar lijken waarvan hij denkt dat die hetzelfde zijn, die laat hij ook zien. Als ik de app start, sources, krijg ik de sources koptekst. Info knop. Een info knop. Source of contact to be reduplicated. Source of contact to be reduplicated, zegt hij daar, geloof ik. Contact personen, 10 Tien contactpersonen. Kaart 203. Kaarten 203. Het is mij niet helemaal duidelijk waar, welke nu de contactpersonen en welke de kaart zijn. Contactpersonen 9. En nog een keer negen contactpersonen. 3 op een voorkeurlijst. Nou, dat zouden mijn favorieten kunnen zijn eventueel. Vind dus. knop. Find duplicates -knop. knop. En manage backups. Nou, euh, Omdat je nooit weet wat apps doen en wat ze uit elkaar halen. Lijkt me die manage backups de eerste knop om te gaan kijken. Als je ermee aan het werk gaat en ik... Loop even info, langs knop. de infoknop. knop hebben we die in ieder geval gehad. Close, naar nou. Er staat echt alleen maar info in en geen instellingen of settings of anderszins. Ik ga terug naar close, knop. de close. Source, knop. En ik pak de manage backups. Tik ik dubbel. Attentie. Lacht backup als been created on 12 februari 2013, 16, 56, 47. Nou, ik heb een keer gekeken of die wilde backuppen. Ik maak nog een backup. Create backup of false sources. Knop. Restore backup, weglating steken. Send backup via e-mail, weglating steken. Cancel. Knop. Dus je kunt ook een backup via e-mail zenden en je kunt hem ook restoren. Ik hoop de restore niet nodig te hebben. Ik ga naar Restored. een... Create backup of dat lijkt me een mooie optie. Create backup of all sources. Attention. Attention. Field of contact of backup. Dan zegt hij van uh, het notitieveld van de contacten wil, uh, wordt niet in de backup meegenomen. Nou, dat is dan natuurlijk wel een beetje jammer als je dat veel gebruikt. Maar de, ik gebruik het nooit, dus ik kan hier gewoon rustig doorgaan. Field okay. Ik dubbeltik op oké. Okay. Oh. Oké, okay, okay, hm, Dat heb ik misschien Sources, En. Info, knop. of contact, Hij zegt niet dat hij het gedaan heeft, dus ik kijk voor de zekerheid nog even bij Managed Backups. Of hij een knop. backup van vandaag heeft. Potentie, last backup has been created on 15 februari 2013, 15, 39, 33... Tot op de seconde nauwkeurig. Ik vind het prachtig. Even kijken of ik hier terug kan. Ik heb hier een cancel. Dan ga ik... Um, omdat ik meerdere sources heb, denk ik dat ik er één moet selecteren. Maar dat is me niet helemaal duidelijk. En dat staat er ook nergens bij. Dus ik ga beginnen met die... Ik ga die contactpersonen dubbel tikken. Geselecteerd. Contact personen 10. En ik ga zeggen find. Find duplicates. Voorkeur lijst 3. Find duplicates. Find duplicates. Duplic Attentie. No duplicates. The selected source does not contain any duplicates. Nou, deze source heeft dus geen duplicates. The selected source does not contain any duplicates. Ik ga met oké okay toe. Sources. Context. En dan ga ik naar die cards 200. Info. Zoveel. Source op geselecteerd. Dat 203. Dat dat 203. Die selecteert hij niet voor mij. Contactpersonen persoon, nee zo. 203. Geïdentificeerd. 203. Oh, nu wel. Dat geselecteerd. Ja, Voor u lijst. Vind duplicates. Ik ga naar find duplicates. Duplicate detection context. Dan nou gaat hij er even lopen kijken. Results, sources. Terug, en hij zegt dat hij results gevonden heeft. Ik ga dus naar rechts tegen. Even kijken wat hij daar precies zegt. Oh, fuzzy duplicates. Dus dat zijn een beetje dubieuze duplicaten geloof ik. Vier. Daar heeft hij er vier van gevonden, oké. Okay. Conflicten heeft hij ook nog. Review knop except duplica, exact duplicaat nou, dus die exact gelijk zijn, dat zijn er drie review, review. matches, matches. Review. Nope. geen matches. hoofdletter m, a, t, c, a, t. s ja, hij zegt er echt matches nou, er staat verder geen getal bij ik ga weer terug naar boven. En ik ga die review knop eens even bekijken wat hij daar gevonden heeft. Results, context, info, knop, verziende bicates, vier. Conflicts, vier. Kan ik die... Verziende bicates. Die kan ik misschien dubbel tikken. Verziende bicates, vier. Nee. Conflicts, review, knop. Nou, daar kan ik een review tikken. Conflicts, results, terugknop. En ik ga daar naar rechts vegen. Conflict. Deby bus. Deby bus. Deby bus. Ik denk dat ik die wel kan dubbeltikken. Twee slest, twee, twee slest, first. En zo verder. Dus daar, daar heeft hij waarschijnlijk een, uh, een naam gevonden waar twee privénummers bij staan. Die kan hij niet matchen. Dus in dit geval laat ik ze even. Want anders zou ik In dit geval informatie op de chat gooien die denk ik privé is en mensen niet leuk vinden. Nou, hij bijvoorbeeld een Nel Heiden van der en Nel van der Heiden heeft hij gevonden. Resolve. Die mag hij van mij resolven. Rory Vriendin. Resolven. Knop. Nel herden van de conflict Terug. Nel herden van die hel. Nel. Last. Van de... 030. Die mail nope. Merge en next. Knop. Merge en next. Oftewel, hij mag die samenvoegen en naar de volgende gaan. 0655. Lasten. Yes. Yes. Kijk, daar da staat. Even kijken wat we. Even kijken hoor. er... mail next. Merge Next. Ik moet een beetje oppassen dat hij geen telefoon is Hij heeft hier uh, iemand gevonden met hetzelfde e-mailadres op. Uh, als, als werk en als uh, privé e-mail aangemerkt. Nou, dat mag hij ook. M Murs next. voor context. En ik ga nu eens even kijken of ik terug kan. Dus hij heeft een aantal conflicten gevonden die gewoon redelijk goed oplosbaar zijn. Ga ik even terug naar de conflicten. Conflict. Terug. Conflict. Context. Een Ik heb hier een Rooly Vrielink en een R roly Vrielink. Nou, een R Roelie Vrielink. Dus dat heet, die heeft hij ook als conflicten uh, aangemerkt. Omdat er gewoon een ja, waarschijnlijk slim algoritme achter zit wat dat gewoon gezien Resulte. heeft. Nou, dat is het enige die nog over results, is. Terugknop. Ik ga even terug naar de results. results. Terugknop. results. Sources. Terugknop. Even kijken wat hij nou nog verder te results. piepen Context. heeft. Info. Hij Heeft nog één fusie duplicate, dus die heb ik niet geresolved. Conflict. knop, accept duplicaties. Exact duplicates. Daar heeft hij er ook nog drie van. knop. Nou, laten we zien wie heb je daar nog van gevonden. Matches, results, terugknop. Matches, auto legal, knop. Deribel. Deribel. Zo, knop. Pier. Pier. Zo knop. Reput. Reput. Zo. Knop. Dus hij heeft daar drie exacte namen gevonden... waarbij ik een showknop heb om te kijken wat ik met die namen wil. Um, ik pak de laatste even, Richard's. Die heet allebei Richard's, zegt hij. En... Contact. Terugknop. Van First. X van. Nul. Ja, hij zegt gewoon dat... Het zijn twee exacte kopieën van elkaar. Terugknop. En... Merge contact. Even kijken wat ik hiermee kan. Nou, hij zegt niet dat ik de één weg moet gooien. Dat zal hij dan zelf wel doen. Hoop ik. Even kijken wat hij... Die... De results ga ik even weer terug. De results ga ik even weer terug. Review. Knop. Matches. En kan ik die matches misschien matches. dubbeltikken? Review. Knop. 3. Nee. Ik zal die contacten... Hij, hij waarschuwt wat ze zijn. Dus die zal ik hem met voor dit zover ik het kan zien met de hand uit moeten halen. Als ik nu in... Ik geloof dat ik mevrouw Beverdam heb geresolved. Dus als ik nu in mijn contacten kijk. Thuisknop. VW15-02. Gelopend. Ga ik even naar het begin Dat wil ik ook niet. Contacten. zijn contacten. Contacten. Contacten. Alle, contacten. alle contacten. Zoek toe. Zoek. Zoek En ik zoek naar die mevrouw. Zoek veel. Zoek veel. Zoek veel. Zoek veel. W W ik kijk wat ik gevonden heb. LNB LNB LNB ja, daar heeft hij één Ellen Beverdam gevonden. En dat waren er eerst twee. Dus volgens mij doet deze app uh, wel ongeveer voor je hem hebt. En ik vind dat hij op een uh, ja, soepele manier werkt. Ik uh, snap hem in één keer, laat ik het zo zeggen. Ik geef even de microfoon vrij voor vragen. En dat gebeurt nu. Nou, dan is mijn conclusie weer dat het of een duidelijk of een saai verhaal was. Maar we hebben nog mensen in de chat, dus ga ik maar uit van het eerste. En ga ik verder naar de volgende app. De politie-app met een Amber Alert-tab. Ik zet de microfoon vast en ga een verhaaltje halen. Dit moet eigenlijk bijna dodelijk saai voor jullie zijn, maar goed. Het, jullie blijven. Even kijken, ik ga even weer naar de... contacten. Pagina 2 van 8 Pagina 6 van 8 Pagina 7 van 8 Pagina WhatsApp Een nieuw onderdeel Mijn pakket Text Access Note VU 15 Slash 02 VU 15 Slash 02 Geopend Ik gebruik trouwens, ik kwam die Access Notes net tegen. Die gebruik ik regelmatig om inderdaad stukken te schrijven en verhalen te maken. Ik vind het een mooie app. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ophaldaggen politie politie politie politie politie politie politie 2 politie nieuws. politie 1 van 5. politie politie Logo politie politie nee. nieuws. De app heeft een aantal uh, tabbladen. Hij heeft natuurlijk wat logos en wat genummerde foto's af en toe. Maar over het algemeen gaat het uh, vrij behoorlijk. politie Nieuws, ik heb top, een nieuws tabblad. 1, daar kom je ook op binnen. Burgernet, top 2 van 5. Een burgernet tap. Een amber alert. Foto/video Foto, En een. Zo. Foto, contact, top 5 van 5. En een contact tab Nou, ik ga deze tapjes even gauw doorlopen. 15 minuten. No. No. No. No features visible. Waarom die daar no features visible boven zet, dat weet ik niet. Politie Vos 969 2211. Wilversum. No features visible. Politiedivisie Watloos knop. Even de opsporing. geselecteerd. nieuws. Net wel zo politie, Drenthe, Oost-Nederland. Zara Begon politie PNG en de PNG is gewoon het het ja, de extensie van een een plaatje. 15. Logo Nieuws. Opsporing. Nieuwsberichten. En een krekerij geruimd in Puifelijk. En als ik één keer verder veeg. 15. 02. 2013. 14. 15. Puifelijk. Gemeente. Punten In een huis aan de Sint-Maartenshof in Puifelijk heeft de politie vanmiddag. Weglatingsteken. En die kan ik als het goed is dubbel tikken. Duifelijk, gemeente. Dunten in een huis aan de Sint-Maartenshof in Duifelijk heeft de politie vanmiddag, vrijdag 15 februari, een en een kwekerij geruimd. De politie kwam de prekerij op het spoor en een prekerij geruimd in Duifelijk. 15 02 nieuwsbericht. Nieuwsbericht. Duifelijk, gemeen, geselecteerd. Nieuws. Burgernet. En een kwekerrijge in aarfelijk en een kweken en een kwekenrijg aarfelijk gebin. Na aanvullend onderzoek gingen 8. Geselecteerd. Nieuws. Burgernet. Top. mobiele NL nieuws. En een kwekerreige ruimte. En een kweker wil niet. Niet terug naar Burgernet. Het... scherm Twee van geselecteerd. Burger. hele burgernet. 1V. nieuws. Top. 1 van geselecteerd. Nieuws. En een tweede regel 15.02. Ja, dat heb ik dan weer. 14, 15. Dus op die manier kun je allerlei nieuwsdingen doorkijken. Uh, het is redelijk actueel. Het tweede tapje is het. Faciliteert. Nieuws. Stap in. Uitgeleend. Wat ik wel heb is dat soms is het lastig om artikelen te sluiten. S soms heeft hij daar een. Nieuwsbericht knop bovenin en soms dan doet hij dat ook niet. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Dat, dat mag wel een uh, berichtje heen of ze daar eens naar willen kijken. Burgernet. Burger ja, dit is duidelijk een overheidsapp. Iedereen die uh, er nummer enige eh, uh, bemoeienis mee heeft gehad, wil ze logo boven hebben? Limburg start vrijdag 15 februari 2013. 14, 14, 50. 15 februari 2013. Wij waren op zoek naar een 14-jarige jongen. Hij was Utrecht donderdag 14 februari 2014. Reden rond 17.25 uur kreeg de politie de melding van een ruzie in een woning op de Denneweg. Die weglating steken. Eh. Uh. Wat het exacte verschil is, wat er via Burgernet gemeld wordt of wat er via de politie gemeld wordt, is mij niet duidelijk. Het is beide een soort nieuws. En het, het, het uh, ja, misschien dat het ellendegehalte van het Burgernet uh, hoger is. Dus in feite zijn het dezelfde soort taps. Dan kom je bij het voor iedereen bekende alert. Ander alert. Faciliteerd. Amber alert. Top. En dit is dus niet het geautomatiseerde Amber Alert wat de, de politie kan versturen, want dat kun je niet ontvangen op een iPhone. Dan dacht ik, daar is nog geen app voor. Het Amber Alert is een lijst van mensen die ze zoeken, of kinderen die ze zoeken, waarbij de mensen die bovenaan staan het kortst vermist zijn. 106 E 4C 8 50ste 8A 370ste 83B 296FDE 76F 2492 jpg. Nou, die JPG wil weer zeggen dat het een foto is. En het nummer ervoor is een willekeurig nummer, zodat de foto altijd op een server geplaatst kunnen, kan worden. Waar verder helemaal niemand, behalve onze voice-over stem, last van heeft. En um, ja, ze kunnen dat wel veranderen, maar... Dat zullen ze mogelijkerwijs niet doen, omdat het gewoon te weinig mensen zijn waarvoor ze het doen. Jammiche Has. 16 jaar, vermist sinds 09, 02, 2013 uit onderloop. 136 Cerinits werd in de gegeven. 6 jaar, vermist sinds 04, 01, 2013, vermist. En dan krijgen ze een rijtje van mensen of kinderen die vermist zijn, waarbij ze steeds langer weg zijn. Het is. Dus, uh... Ja, ik word, daar word je altijd wel een beetje tricht van, tenminste ik wel. Geselecteerd, foto, contact, foto, slash, video. Foto, video. Foto, video. Is het volgende tapje. Logo, oh. politie, pak de overvaller, pak je mobiel. Denk altijd eerst aan, kopniveau 2. Je eigen veiligheid, kopniveau 2. En, met die lijst. Begin van lijst. Maak snel een foto of video. Twee. Wel direct alarm nummer 112. Ja, daar zijn wat uh, wijze zaken hoe je met foto's en video's kunt omgaan, die denk ik voor de meeste van onze uh, podcastluisteraars niet zo van toepassing zijn. Dus dit tabblad wou ik gewoon even skippen. Contact, top, top, Contact top, 5 de contact contact -tab. top, Contact top, top, top, top, top, top, top, top, top, In geval van nood... Nou, daar staan dus 112, 112 en... Contact 112 BNG. koppeling, Tele geen spoed, wel politie, 0 -0 -0 -8 -8 -4 -4. Daar staan dus wat telefoonnummers die je kunt gebruiken en... 0900, koppeling, telefoonnummer gedetecteerd. Er staat een koppeling achter waarbij je ze ook direct kunt bellen. Nou, dat wou ik deze reis maar niet gaan testen. Dat vinden ze vast niet leuk. Meld misdaad me aan 080070, contact logo. koppeling. Een dier in nood? Ik wist niet dat er ook een nummer voor was. Dat is 144. En je hebt een zoek een politiebureau knop. En die vraagt of die je locatie mag gebruiken. En geeft je dan een lijstje van jouw omringende politiebureaus. Uh, dat was bij mij het dichtstbijzijnde, geloof ik, in Zeist... En in Soest, nee Soest was geloof ik het maar ook in Utrecht en in Amersfoort. Dus ik ben hier omringd door politiebureaus die ja toch allemaal wel een kwartier tot twintig minuten moeten rijden voordat ze echt hier zijn. Dat is misschien wel een beetje jammer, maar dat is meer een infrastructureel verhaal. Dit was een uh, kort stukje over de politie-app en ik ben benieuwd naar vragen en of opmerkingen. Hoe heet uh, de app exact, uh, Derek? Uh, politie. En hij is van politie.nl Dan gaan we zo even kijken. Bedankt. Nog andere. Dan grijp ik de mic voor het volgende stukje. En dat heet Earl. En dat is gespeeld E-A-R-L. Die kwam ik tegen... Nou... Bij de iPhone club denk ik. Ik, ik. Nee, ik weet het niet meer. De Earl app is een... Um, een nieuws app die voorleest. En die je kunt toespreken. Helaas is deze versie Engels. Maar ik vond het zo prachtig. Als ik, als ik neem het toch mee. En ik hoop dat daar ooit een Nederlandse versie van uitkomt. Want ja, dat zou toch wel voor heel veel mensen heel leuk zijn. Nu zijn de meeste van jullie natuurlijk ervaren voice-over bedieners. Maar als ik... Oh, even die klok. Als ik uh, bij veel cliënten van Bartimeus kijk die wat ouder zijn, is soms de bediening van uh, iPhones. Ja, dat verloopt moeizamer en alles wat ze via spraak kunnen doen, dat zullen ze via spraak doen. Dus dit is niet voor de voice-over diehards, maar dit is meer voor de mensen die van spraakbesturing houden. Ik moet er wel bij zeggen, de Android versie is er volgens mij al wel in Nederland, dus daar is de spraakinput verder gevorderd dan uh, bij iOS. Maar omdat je redelijk weinig kreten hebt, alle dingen krijgen ook een nummer, dus je kunt ook dat nummer kun je roepen, uh, is de spraakherkenning redelijk goed. Ik ga hem starten. VW15 slash ophaaldagen. Woning, politie, Eervol. Hoofdletter en importatie, Eervol. Dus. Welkom to Eervol om te helpen Double tap the screen and wait for the tone. Then say help. Newspapers 1. Chicago Tribune 2. Los Angeles Times 3. USA Today. To make a selection, double tap the screen and wait for the tone. Then speak. Hij legt hieruit hoe het werkt: je kunt uh, dubbel tikken en help roepen voor hulp, of dubbel tikken en een naam van de krant of het cijfer wat hem represente representeert. En dan gaat hij die betreffende krant starten. Nou, ik geef het even naar de help. Help. Sorry, I don't understand. Please try again to get help. Double tap the screen and wait for the tone. Then say help. Help. Sorry, I don't understand. Please try again to get help. Double tap the screen and wait for the tone. That Then say help. Kan zijn omdat hij op de boxje staat. Ik ga het even proberen zonder boxjes. Help. For the town, then speak. To list global commands based on any location, say global commands. To list local options based on the current location, say local options. To exit help and return to the current location, say exit. Nou ik ga even de global help bekijken. Kabeltje eruit. Global options. Global commands. Global commands can be given anywhere at any time. To give a global command, double-tap the screen and wait for the tone. Then speak. To change the voice and speed of the reader, say settings. To add or remove newspapers from the list of favorites, say favorites. To list bookmarked articles, say bookmarks. To list favorite newspapers, say newspapers. To list sections for the previously selected newspaper, say sections. Nou, daar komt dus een heel verhaal. To go, back. go back. Nu gaat hij terug naar de algemene help. help. One. Global commands. Two. Tik nog een keer. Go back. Newspapers. One. Chicago Tribune. En Ik zit nu in de in de lijst van de newspapers. En ik wil naar Chicago Tribune, dus ik dubbeltip one sections one breaking news two top stories en ik mag hem ook gewoon onderbreken one Dan moet je wat laden. Breaking news. Articles. 1. Man charged in Bronzeville homicide. 2. Evanston man charged in Loop Hotel shooting. 3. Woman dies after Palatine Driveway accident. 4. Okay, ik... Stop. Stop dit verhaal even met een thuisknop. 515-02. Ik, uh. Uiteraard niet zo geïnteresseerd in Amerikaans lokaal of, uh, of nieuws. Het is wel heel Amerikaans nieuws over het algemeen. Maar ik vind de manier van besturing vind ik wel heel leuk. En de reden waarom ik um, het stekkertje eruit moet trekken om de microfoon te gebruiken is dat mijn stekkertje van de PC-boxjes dat denkt ook, zodra de iPhone dat stekkertje ziet, denkt hij ook dat er een microfoon in zit. Het gekke ding. En dat is niet het geval. Dus vandaar dat ik even het eruit moet doen en dan moet ik tikken. Je kunt dus dit soort apps helemaal door dubbeltikken en voice besturen. En um, ja, ik denk dat dat gewoon qua nieuwslezen en uh, dat soort zaken zeker een vlucht gaat nemen. Niet alleen voor blinden en slechtzienden, maar ook voor mensen in de auto die op die manier mail kunnen lezen en eventueel zelfs met later Siri mail kunnen beantwoorden. Ik geef de microfoon vrij voor commentaar en uh, vragen. Nou, het is uh, inderdaad een heel uh, leuk appje, Dirk, om uh, gehoord te hebben. En uh, ja, ik denk dat er geen vragen zijn. Ik heb even gewacht. Maar uh, het, is, uh, het is leuk, uh, inderdaad. Het idee is heel erg leuk. En uh, toevallig had iemand anders mij er ook al naar gevraagd. Ik had het zelf nog niet getest voor de computerclub. Dus uh, leuk dat jij het nu even gedemonstreerd hebt. Dan kan ik dat uh, heel snel en heel dunnetjes uh, een keer overdoen. Ja, helemaal prima. Ja, kijk, die, die, die spraakherkenning staat natuurlijk pas nog in de kinderschoenen. Je ziet het ook bij andere apps als... Um... 16 is ik kan schijnbaar niet van de klok afblijven. En, juist. Um... Je ziet natuurlijk heel veel uh, dingen als active voice en, en dat soort zaken... waar je of een tekstje in kunt spreken die je dan naar e-mail kunt vertalen... of naar uh, sms of naar weet ik veel wat. En daar zie ik toch nog wel heel erg veel fouten in... maar ook daar zal heel veel verbetering in komen. En ik weet eerlijk gezegd ook niet of het uh, uh, Siri nederlands zo perfect is... als we dat allemaal graag zouden willen hoor. Ik, uh, ik hoop dat, maar heb daar wel mijn twijfels bij... Wat hier natuurlijk uh, de herkenning in grote mate hoger maakt en veel beter maakt... ...is dat het gewoon maar een klein aantal commando's zijn. En om uh, getallen, dus 1 tot en met 10, uh, 100% te herkennen... ...nou, dat kunnen ze al heel erg lang. Dus om op die manier via getallen of via herkenbare, uh, zins of herkenbare woorden... Zoals, ...zoals Herald Tribune... Ja, dat lijkt niet op BBC World. Dus dat verschil is uh, vrij makkelijk te maken voor hem. En als laatste had ik uh, gevonden... Dan gaan we doen naar de volgende. En dat is Tracebuzz. En dat schrijf je T-R-A-C-E-B-U-Z-Z. En die vorige app had ik ook niet gespeeld trouwens. Ik zal ik ook even roepen voor de volledigheid. Die heet Earl. En dat schrijf je E-A-R-L e -a -r -l. Tracebus um, Tracebus is een app die in alle hoeken en gaten van internet voor je zoekt. En op het moment dat hij uh, wat vindt kun je instellen uh, hoe vaak hij daar pushberichten over mag geven. Eigenlijk zie je over de hele lijn Denk ik, zeker op het iPhone-gebied uh, kun je natuurlijk gewoon zoeken. Met de hand gewoon actief gaan zoeken op internet. Maar je ziet natuurlijk steeds meer dingen die voor jou zoeken. Dingen voor jou bijhouden. En resultaten van uh, hun noefste werk jou via een pushbericht versturen. Dat kan zijn een rain alarm. Maar dat kan dus ook zijn een, een internetzoeker. Nou, en die internetzoeker heet Tracebus. Heel ja, dat is dus. Ik doe hem dubbel tikken. Hij is gratis. Het woord account is uh, onlosmakelijk verbonden met dit soort diensten, en dat komt omdat het combinatiediensten zijn. Dat internet zoeken gebeurt niet op je iPhone, maar dat gebeurt door een of andere stoere internetserver ergens. En die stuurt dingen naar jouw app. En die gaat jou weer pushberichten sturen. Als dat mag. Dus moet je een account aanmaken. Zodat de grote stoere internetserver weet dat jij jij bent. En of dat nu voor nu.nl is. Waar je een account aan kunt maken. Om jouw bewaarde favorieten te synchroniseren tussen meer apparaten. Of voor Tracebus. Of voor Voipbuster. Of voor weet ik wat. Ik denk dat ik... Als ik goed ga zoeken wel 20 accounts heb inmiddels. Die uiteraard ook 20 keer veel op elkaar lijken. Je hebt er een ad account. Nou, volgende. Je hebt een manage account, koptekst, sorry. Dan heb je een ad-account, create-account. Uh, dat is wat anders. To create-account is een, een heel nieuw account opzetten in dit geval. Een add-account is dat je al een account hebt en een account wilt toevoegen. Een remove-account nou, remove spreekt voor zich dat je een account weg gaat gooien. Dan krijg je onder accounts krijg je een lijstje van accounts. Daar heb ik nu Dirk staan. Deze doe ik dubbeltikken. Derk, accounts, terugknop. Ik krijg een keurige een accounts terugknop. Ik veeg naar rechts. Een knop. Een, kop, een feeds koptekst. Derk, ik heb een over Dirk. Een voice chat. Vragenu, nul. En een vragenuur. Dat zijn accountjes die ik, of dat zijn zoekqueries, zoekdingen die ik heb aangemaakt. Um, als ik bijvoorbeeld bij Dirk kijk. Dek, en ik heb nog een heel klein beetje ruzie met dat ding. Ik ben narcistisch geweest, dus ik heb eerst een Dirk van der Velden laten zoeken op internet. Dek, dek, werk, terug, Daar ga ik naar rechts vegen. dat is wel Context. Results. Results. Statistics. Sources. Comtext. Sources. En nu gaat hij hier zeggen welke sources hij gebruikt. En een push. En En dat hij een pushbericht mag geven aan mij. Uh, ...ondanks dat al die dingen op nul staan... ...en ik moet zeggen, dat snap ik nog niet helemaal... ...ik heb nog wat, wat zoekwerk gedaan... ...maar ik snap niet waarom hij... ...niet in uh, Fora of Twitter wil zoeken... ...heeft hij wel... ...results... ...want hier bij... bij show en dan results... ...all results of feed over Dirk. Al result's, koffie. Context. Results. Context. Ook bij lokaal nieuws. 07-02. Dirk van den Velde zorgde voor de enige drie punten voor Deurne. Zijn laatste duel tegen Spinning was. Nou, dat was een andere Dirk van de Velde, want dat was een voetballer van Deurne. Veel doelpunten bij Vinovink, Voto, Boys, die Wolbers. En nou, 07. Dat ben ik ook niet. Met Wenlovs wonnen het nieuwsport al voor de stad. Weglatingsteken. Lees meer op die punt naar de. 0. Aangeslacht mensen, Jartus Vollmer. 07-02. Headlines, lokaal nieuws. 07, 02, Rick van de Velden zorgde voor de enige punten voor alle nieuws over Deuren, 07, Noordhorn, actueel Noordhorn, heden en verleden, de kaart op de toepeldroeps, 07, 02, Ledieka, Jan, John, Ster 14. 11, 1900, toon alle ondertekenaars, 07, gezinsblad voor Assen, ANU, Westlands voetbalnieuws, selectie seizoen. Dus daar zijn heel veel derken van de Velden, maar als je dat eens een beetje bijhoudt dagelijks, dan kom je dus wel artikelen over jezelf tegen. Ik ben ze eerlijk gezegd al niet tegengekomen. Ik ben hier nog mee aan het oefenen en aan het spelen. Maar ik vind een, een, een actieve internetzoeker... die voor mij zoekt naar wat ik weten wil... Uh, ja, dat vind ik een mooi ding. Ik had ook het vragenuur gisteren ingezet. Ik ga even kijken of die... Ga ik even terug naar... Dirk terugknop. Vragenuur 0. Hij zegt dat hij daar 0 heeft. Dus ik ga toch even kijken of hij result gevonden heeft. Dat Results. Results. Results ofie. Vragen. Vragen nu. Zoekveld. Grijs. No. zo. Complex. Results. Stats. Sources. Komt het. blok Nul. Sources. Blocks. Nul. Oh, heb ik hier wel. Results. Stads. Stats. Zo, cancel, grijs, show, Vragen nu, werk, terugknoop, vragen nu, zoek, vel, cancel, show, results, stads, sources, blogs, nul. Nee, over het Vraaguur heeft u nog geen, uh, geen nieuwe dingen gevonden. Uh, dit is nog een redelijk nieuw appje. En misschien dat ze ook nog dingen aan het ontwikkelen zijn, of... Uh, uh, dat dingen af en toe nog niet helemaal werken zoals ze dat uh, als makers bedoeld hadden. Maar ik zou zeggen, kijk zeker eens naar zoiets. Er zullen er zeker ook meer komen. Uh, een ander voorbeeld van een app die ik graag had willen laten zien, maar die er gewoon nog niet is. Oh. Hier gaat het. Een... Stil maar, stil maar. Uh, een app die uh, er wel als internetsite is, maar nog niet. Nou. Dan maar even zo. Nog niet als, uh, als app. Is het uh, ding dat heet zoekwekker.nl Dat is bijvoorbeeld een site waar je kunt zeggen van ik zoek een brommer. Tussen de 150 en 300 euro. En uh, die zoekt voor jou in allerlei uh, en zoekmachines en veiling sites en andere aanbiedsites. En tweedehands en weet ik veel van allemaal voor een site. En op het moment dat hij daar een brommer vindt stuurt hij jou een mail. Nou, dat concept zou natuurlijk ook prachtig zijn voor een app. Dat je een zoekwekker app hebt. Waar je gewoon uit de categorie kunt kiezen wat je zoekt. Kunt aangeven welke prijs minimaal, maximaal of welke afstand uh, vanaf jouw woonplaats. Nou, die kent hij ook natuurlijk. En dat hij jou via een pushbericht laat weten wanneer hij iets gevonden heeft. En in dat pushbericht kun je dan weer tikken en dan kom je bij de gegevens van degene die... Dat betreffende advertentie neergezet heeft. Nou, op dat gebied gaan we denk ik ook nog steeds heel veel meemaken. Dat is geloof ik al de derde of de vierde keer dat ik het roep in dit vraaguur. Maar ik heb juist dit vraaguur geprobeerd om een aantal tools bij elkaar te vegen. die weliswaar nog niet heel erg bekend zijn. maar waarvan of de tool zelf heel veel potentie heeft. of denk ik in de nabije toekomst uh, er veel meer van dit soort. Of zoeksystemen, of systemen waartegen je kunt praten, of andere trends, die zeker een grote vlucht zullen nemen. Oké, okay, zijn er vragen over Tracebus? Ik zet de mic los. Nee, ook daar zijn geen vragen over. Dat scheelt dan toch weer een hele hoop tijd in zo'n vragen Misschien pik ik net de verkeerde apps, ik weet het niet. Um, maar dat is niet zo heel erg. Nou, dan zijn we deze keer redelijk vroeg. Het is uh, rond tien voor half vijf. En dan lopen we door naar het volgende. En dat is wat er nog te tafel komt. Vervlochten met de valreep. Oftewel, heeft iemand nog wat leuks gevonden, bedacht? Waar ik nog wat over wil zeggen, dat had ik aan het begin willen doen. Maar dat was even door mijn hoofd geschoten. Dat was de update voor iPhone naar 6.11. Uh, als je geen last hebt met je iPhone of met, uh, met bellen. Dan uh, hoef je hem volgens mij niet te maken. Als je wel last hebt, van een paar mensen zagen we dat in het forum van de week, dan zou je kunnen overwegen om die update te doen. Een ander probleem waar uh, veel over gesproken wordt is met dat verliezen van die, uh, van die netwerkverbinding. Dat lost deze update niet op, helaas. Dat wilde ik nog even over uh, 6.11. En ik zag vanmorgen een berichtje bij nu.nl dat er um, bij Apple al hard gedacht wordt over een nieuwe update. Nou, dat zal ook wel. Om echt wat nieuwe dingen te doen en niet meer uh, zich bezig te houden met het bij elkaar vegen van de rotzooi van oudere updates. Nog iemand anders die wat leuks gevonden heeft? Nou, wat leuks niet. Um, maar ik heb nog wel een vraag... Um, ik heb een probleem, uh, vooral als ik een bluetooth oortje gebruik, dat ineens die spraakherkenning begint te werken, dus dan gaat het ding spontaan bellen. Daar ben ik niet blij mee. Ik heb al zitten zoeken, maar volgens mij kun je die spraakherkenning, waar ik niks mee hoef en niks mee wil, uh, om dat uit te zetten. Kan dat ergens? Of, uh, ik ben bang dat dat dus niet gaat. En ik denk dat het komt doordat je per ongeluk, uh, uh, als dat oortje een beetje klem zit, een knopje indrukt. Uh, en dat hoeft maar een seconde te zijn. En dan denkt hij dat hij uh, iets moet horen. En hij hoort natuurlijk altijd wat. En dan gaat hij random bellen. Ja, dat is inderdaad echt heel irritant. Um, volgens mij kun je die spraak gewoon inderdaad echt niet uitzetten. Tenminste, ik heb nog nooit ergens een gat of uh, hoek gezien waar je dat uh, kunt doen. Ja, nou dat is dan jammer. Dan moeten we daar maar mee leren leven. Maar het is echt heel vervelend en het is niet uh, dat het heel incidenteel is. Het is vrij geregeld. Uh, je moet er echt heel goed uh, op letten. Uh, toevallig kreeg ik vanmorgen ook weer een telefoontje van Inge. Die rustig bij de tandarts uh, in de wachtkamer zat. En uh, nou, dan gaat dat ding dus gewoon ineens... Gaat hij mij bellen. En dat is dan nog tot daar aan toe. Maar hij kan ook iemand anders gaan bellen. En dat heb je niet altijd in de gaten. Uh, ik heb net overigens ook eventjes uh, die uh, uh, afvaldingen uh, opgehaald. Bij mij werken ze dus ook niet. Dus ik ga... Uh, Henkie is even bellen maandag op het gemeentehuis. Daar ben ik goede vriendjes mee. Eens kijken of hij iets uh, voor ons kan doen bij RMN. Want dan zijn we gelijk uh, een groot gebied rijker. Ja, zeker. En daar wonen nogal wat blinden en slechtzienden. En die zullen dus ook nog wel een aantal iPhones gebruiken. Tenminste, als ik kijk waar de cliënten van Bartimé is weggekomen. Er zijn toch best een hele grote berg die in Zeitser omstreken wonen. Dus dat zou mooi zijn als uh, deze postcodes daarbij zouden komen. Ik hou je op de hoogte. Hartstikke mooi. Nog iemand wat leuks gevonden? Of een appje wat uh, ik in mijn speurzin gemist heb? Ja, appijs is er terug met uh, een gloednieuwe uh, app die pas gisteren uitgekomen is. Dus uh, het gaat vlug en het noemt... Ah, ik hoop dat het nieuw is, want uh, als ik kijk naar de reacties zie ik nog maar pas reacties van gisteren dus... En het noemt e-move. Het is een variant van blind square. Um, het is weer iets waar je heel veel mee in het rond kunt zien. Waar ook weer heel, ja, die u ook meevolgt, die ook weer informatie geeft. En um, wat is hij dan een beetje anders dan anders? Uh, hij, heeft, hij heeft de mogelijkheid om uh, op bepaalde locatie een audioboodschap. Uh, een, een, een audionotitie te maken bijvoorbeeld, uh, we maken hier een audionotitie bij mij thuis en je passeert hier bij mij thuis. Dan zegt hij van kijk, Daniel woont hier of weet ik wat. Ik kan hem ook demonstreren als je... Dat laatste vuur weg, Daniel. Nee, ik zeg als je, jullie willen, kan ik het wel even uh, overlopen. Uh, ik heb hem zelf ook nog maar pas, maar hij is echt zo eenvoudig in gebruik. Het grootste verschil tussen de Blind Square en Ariadne deze is voorlopig gratis. Dat is zeker een groot verschil. Als jij het appje bij de hand hebt, dan uh, vind ik het prima dat je me even laat zien. Oké, okay. hij noemt dus I-Move, dus letter I van Isidor, M -O -V -E. en, M-O-V-E. En. Ik de denk wel. about, dus ik ga met twee vingers naar boven vegen en dan horen jullie meteen wat voor uh, knopjes er allemaal in zitten. Dat maakt het gemakkelijk en compleet. About knop, knop, koptekst. Settings knop, locatie om, koptekst. Benanistraat 62 tot 80, acculatie 0, no. bearing, zoet, acculatie, medium. Randme, mani-categorie selectet. Meer info, randme, mani-categorie selectet. Knop, notifine, schakelknop, aan, speechnotus, koptekst. Recordingtische locatie om, show Oké. Okay. En dan. Ok. Inhoud de 62, me, selected. Als je naar Around Money Categories selected hoort, dan kan je zien welke categorieën. Dus als je daarop klikt, krijg je al direct uh, wat er allemaal in de buurt is: 62MT. Um, en we gaan daar bijvoorbeeld op dubbel tikken, dan krijg je het adres ervan de onafschelijk, kom in straat 66, ruimte naar de, 62 meters. zie je het, dus je krijgt, uh, je krijgt extra informatie, dus uh, dat is ook weer zoals blind square, kan je dan weer aangeven? Ik ga even terug met de zetbeweging. antwerpen, landcategorie, me, meer info, antwerpen, landcategorie. er zijn meer info, kan je dan weer? geselecteerd, artisans. Ja, zoals in Blind Square kan je weer aan en uit zitten naar gelang je interesse hebt. notifime. schakelknop. aan. Dus notifime, dat is. Uh, als, uh, uh, als je van die notas gemaakt hebt, dus dat hij je verwittigt en zo, als je ergens aangekomen bent. En ja, natuurlijk zitten er ook weer instellingen bij settings maar ja dat kennen jullie allemaal wel, Pff, ik, wil wel toe, oh, ik wil er wel eens overlopen. ja dus hij kan u verwittigen wanneer dat je beweegt dus uh, stel je voor je blijft staan dan gaat hij niet zoeken en van zodra dat je een bepaalde afstand je kan dat zelf kiezen dus als je meer dan 30 meter beweegt dan gaat hij terug op een nieuwe zoeken ik denk wel dat dat heel veel batterij gaat uitsparen Daaiing, warme om u achter te staan als pacient. Ja. Tijn, 30 seconden. Je kan ook zeggen van kijk, je mag mij om de 5 minuten niet zeggen of verwittigen of zo je waarschijnlijk. City, alweer stelde city leren in anlokatet, oterwissen, deze informatie om is reat om u en y oor u city. Ja, je kan dus ook verwittigen, u laat de spreekt voor zich. Uh, als je dat aanzet, dan gaat hij u alleen maar verwittigen, de, de stad toevoegen als je verandert van stad. Dus als je met de trein of de bus reist. Schakelklop, bearing, warme abotum, divisie bearing, evaluatie. Dat versta ik zelf niet. Bearing, schakelknop, aan. Koersen, warme abotum, pushen, eva filaben. Eh, uh, koersen, dat is heel waarschijnlijk. Hij uh, gaat ook zeggen, bijvoorbeeld, uh, u verplaatst zich aan uh, 5 km per uur of 3 km per uur als je aan het stappen bent. Koersen, schakelknop aan, speed, warme aboting, speed, Ah ja, dat is de speed. En de koers, ja, dat zal hij wat. ik weet ik eigenlijk nog niet. Ik heb hem zelf nog maar, dus. Speed, schakelknop aan. Read automatically, aloon in of tower Y, about the adres die notifier is on. So. Read automatically, schakelknop aan. Coincidence vindt interest. Komt dus uh, read automatically, dan gaat hij waarschijnlijk. Uh, eh, je gaat de, als je dat niet automatisch doet, ik, ik gok maar hoor, dan ga je het heel waarschijnlijk de app moeten opstarten. Denk ik, Rick read automatically. Dus uh, als je het is wel zoals je verplaatst, dan, dan gaat hij van alles beginnen zeggen. Distance, waarmee we about een punt of interest, is closer than this distance. Ja, dus je kan ook instellen bijvoorbeeld, uh, bepaalde punten ook weer natuurlijk. En dan als je binnen een bepaalde radius komt, gaat hij je verwittigen. Distance, 30 meters. Ja. Repeat, waarmee we op een punt of interest, om die achter te staan als passet. Ehm, ja. Repeat, 600 seconden. 600 seconden? I don't know what he daarmee bedoelt. Nieuw bericht van MBM, real automatica speechnotes, distance, PLA speech distance, 30 meters, distance, PA speechnotes, kop text, distance, PLA speechnotes, kop text, distance, PLA if IT is closer, dan test distance, distance, repeat, PLA, repeat, 300 seconds, real automatica, alone in of to play, the speechnotes when notifying is on, real automatica, schaatsystem, kop text, prevent the screen loop, schakelknop, pad, background execution, tap, hit in of if IT still is in background more than 30 minutes, Oké, okay, dit is een beetje de settings. Ik uh, denk wel dat, dat we met uh, de ervaring van Ariadne en met de ervaring van Blind Square hier wel heel wat mee kunnen. Ik wou hem u meegeven, ik denk dat hem, ja, ik denk dat hem nog maar splinternieuw is. Hij is ook gemaakt door Ita ja, uit Italië. Het is een Italiaanse app en hij is nog niet in het Nederlands, maar dat hebben we gezien met Ariadne ook. Meestal komen ze in het Engels uit. En daarna als ze een vertaler vinden, gaat hij wel waarschijnlijk in een andere taal komen ook. Bij Blind Square was dat ook zo. Dus eerst was hij ook in het Engels en daarna is hij toch ook in het Nederlands gekomen. Maar oké, okay. uh, dit was het dan. Nou, wat natuurlijk een groot verschil is tussen Blind Square en uh, iMove. Ik neem aan dat je dat I-M-O-V-E schrijft. Is dat iMove maakt gebruik van de voice-over stem. En daar moet je gewoon dingen... ...heel vaak ook nog zelf selecteren en kun je zelf uh, doortikken. En bij uh, BlindSquare krijg je gewoon een hele berg informatie over je heen gestort... ...die door een BlindSquare stem wordt uitgesproken... ...wat op zich uh, wel een ja, misschien mooiere stem is dan de, de VoiceOver stem... ...of je kunt ook andere stemmen kiezen... Maar ik vind bij BlindSquare dat er wel heel veel informatie door je strot wordt gedrukt, om het op zo'n Hollands te zeggen. Dus ik vind het een mogelijk best mooie um, mix tussen Blind Square en wat je zei Ariadne. Ik uh, ga deze zeker halen om uh, hier eens mee te spelen. Ja, ik heb er uh, een, een opmerking over. De, de app is maar 0,7 MB, dus dat is echt onwijs klein. En verder heb ik in de iPhone Store gezien dat hij wel Nederlands zou moeten ondersteunen. Dus hoe dat precies zit, misschien kan je ook ergens een taal instellen. Oh, hij is nog maar net nieuw. Ik heb hem. Ja, ik geloof niet dat ik hem twee uurtjes heb of zoiets. Dus ik wou het dan toch maar meegeven. Wat Blind Square betreft, euh, binnenkort zijn er weer updates. En dan gaan er verschillende Nederlandse stemmen bij komen. ...en uh, ook andere Vlaamse talen. Dus uh, dat evolueert ook altijd. En uh, ja, het gaat vooruit, hè. En de concurrentie is groot, blijkbaar. Dus het wordt er alleen maar beter op. Ja, wat ik van BlindSquare vorige keer bij Tom zag... ...is dat hij soms af en toe wel dingen ziet en soms niet. Misschien dat dat... Nou, mijn iPhone die is heel erg met tijd bezig vandaag. Um, dus hopelijk heeft deze dat wat minder, dat hij wat, wat uh, stabieler gewoon dingen weergeeft. Nogmaals, ik ga hem halen en uh, ben erg benieuwd. En 0,7 MB is inderdaad niet veel, nou je dat zegt de Astrid. Dan zal hij waarschijnlijk ook wel permanent internetconnecties nodig hebben. Dat hebben natuurlijk veel van dit soort apps. Ja, dat kan. Dat zal wel. Dat moet het haast wel zijn. Want de jander is, is geloof ik iets van 454 of 254 MB. Dus ja, dat scheelt nogal. Ik zou nog eens even moeten... Ik heb mezelf nog geen uur geleden opgehaald. Ik heb natuurlijk niet getest, want ik luister naar het vragenuur. Maar uh, ik zal eens even kijken, want er staat in de uh, lijst van talen die die ondersteunt. Nederlands, duidelijk tussen. Dus dan moet ik maar eens even kijken waar je dat instelt. Ik ga hem ook zeker halen. Uh, de reden waarom... Um, Blind Square zo groot is, is omdat er talen bij ingeïntegreerd zitten. Die talen worden echt gedownload naar jouw iPhone toe. Dat zijn dus niet de iPhone talen, die mag je niet gebruiken. Maar dat zijn dus echt gekochte talen die zij daar, uh, daarbij gebruiken. En die nemen gewoon echt achterlijk veel ruimte in. Zou je, zou je hier dan ook uh, een taal moeten kiezen, een andere taal? Nee toch, ik heb standaard op Nederlands staan. Maar nou ja, ik, ik, moet, ik moet het eens rustig bekijken, ik heb het nog niet bekeken. Nee, ik heb nog niet zoveel, want ik, ik was ook een beetje problemen op internet... ...en dan willen we naar hier komen en dan... ...het was allemaal een beetje onder druk. Maar ik denk door het feit dat je heel veel kan instellen... ...je ziet van, je mag mij verwittigen over 30 meter... ...als je dan, over, als je dan op 100 meter zet of op 200 meter... ...door het feit dat er heel veel van die tijdinstellingen zijn... Kan je dat wel uh, uh, batterij mee sparen, zoals je zegt dat hij dan om de zoveel tijd, je zegt van ja, voor mij is het goed, als je met de bus rijdt om de vijf minuten is het voor mij goed, dan denk ik dat hij wel maar om de vijf uh, minuten of zo, ik weet het niet, ik, ik voel dat... Oké, okay, nogmaals leuke app. En uh, we gaan er zeker naar loeren. Nog um, andere mensen die leuke apps gevonden hebben. Of opties bij bepaalde apps waar ze echt helemaal stijl van achterover geslagen zijn. Nou, dat is een beetje veel gezegd. Maar uh, ik heb wel, uh, dat had ik ook bij Afwijzer gezien, uh, sms++ opgehaald. Het idioot is dat ik altijd nooit weet hoe je dat schrijft. Want als ik dat, op de, uh, als ik dat zoek, dan vind ik dat niet. Maar als ik het op Anfasoft zoek, zoek, dat is dus de maker van de app, dan vind, vind ik het wel. En die doet hetzelfde als uh, e-mail. Uh, je, moet eerst, uh, je kunt de talen instellen, je kan hem in het Nederlands laten, uh, je mag het in het Nederlands toespreken, je kan hem in het Engels laten vertalen. Maar je kan hem ook in het Nederlands toespreken. Zonder dat je hem laat vertalen moet je dat ook wel instellen. En het gekke vind ik eraan dat uh, als ik begin te praten... dat dit eerste woord eigenlijk altijd weg is. Dus dat snap ik nog niet helemaal. Dan moet je hem... Uh... Ja, dan moet je met, met, bijbutsen bij met de tekst editor of zo. Dat, dat is een beetje vervelend. Want ik begin dan te praten, maar het eerste woord mist. Dan praat ik misschien te vlug, dat weet ik niet. Maar, het is, dat is, maar verder is het wel leuk. En is de, de, de spraakherkenning ook een beetje accuraat? Want dat vind ik, maar ik praat misschien niet voldoende duidelijk... Vaak heel lastig bij die apps... Um... Als ik wat inspreek, moet ik het altijd nog helemaal gaan corrigeren. Het is niet zo dat ik echt een, nou zeg, 98% goede tekst krijg of zo. Maar misschien moet ik gewoon beter leren praten, dat kan ook. En misschien dat het met een toetsenbord wel scheelt. Ik ken eigenlijk niemand, misschien een van jullie wel, die dit soort apps echt structureel gebruikt. Dus die, die voor bepaalde dingen altijd uh, spraakapps gebruikt. Dus bijvoorbeeld iemand die altijd zijn tweets maakt met een spraakapp, of iemand die altijd zijn sms maakt met een spraak -app, of zijn mail met een spraakapp. Iedereen die, die probeert het wel eens een keer of ja, doet het af en toe eens een keer of voor de lol eens een keer, kijk eens wat ik kan. Maar ik ken eigenlijk niemand die het gewoon structureel gebruikt. Dus ik denk dat iedereen eigenlijk daar toch een redelijk behoorlijk foutpercentage in heeft of heb ik dat mis? Nou, ik gebruik hem inderdaad uh, om, om leuk, omdat ik het leuk vind om te kijken. Wat ik me afvraag, ik heb een uh, mailtje uh, of een uh, berichtje gemaakt en dat heet, dit is als testbericht bedoeld. En dat hoort hij dus met een D te schrijven en ik heb vergeten te kijken, want dat schrijft hij vast niet met een D. Dat geloof ik niks van, want we uh, geen uh, gewone mensen die gewoon schrijven, weet al niet eens meer hoe je dat schrijft. Dus ik ben bang dat dat niet goed gaat, maar dat zou ik moeten nakijken. Ik dacht dat Jaap er even tussendoor kwam, maar die was ook weer weg. Uh, ik weet niet of er ook grammatica regels in dat soort dingen verwerkt worden. De, de actieve stem of active voice uh, doet dat wel volgens mij. Want die is gebaseerd op... Ah, dat is een pc-spraaksysteem wat ik altijd de naam van vergeet. Misschien uh, springt hij me straks nog uh, binnen... Waar die spraak overigens wel behoorlijk goed en accuraat werkt... ...is bij die YouTube-zoeker die op spraak is. En de reden daarvoor is, denk ik, dat als jij daar wat inspreekt... ...dan heeft hij gewoon een beperkt aantal dingen waar hij dat aan uh, moet bekijken. Ja, het zijn er nog wel heel veel op YouTube. Maar als jij gewoon een, een willekeurige tekst inspreekt... ...dan is de variatie veel groter dan dat jij een artiest inspreekt... ...waar hij gewoon maar een beperkt aantal artiesten heeft in YouTube... Dus die spraakzoeker met YouTube, die werkt uh, ja mooi. Nou, ik zal, hem, ik zal hem eens testen opstelling. Ik vrees het ergste, maar ik zal het proberen. Ik vrees met jou mee. Jaap, ik zie je er steeds tussendoor komen. Wil je wat melden of uh, heb je een bibberhandje op je controltoets? Ja, ik weet niet wat het is, maar ik doe het via mijn iPhone. Um, ik gebruik spraakherkenning vrij veel. Ja, je was te horen en... Je had de microfoon ook weer vrijgegeven. Ik begrijp dat je het veel gebruikt. Dat vind ik, vind ik leuk. Ik... Um, ja. En voor wat voor dingen gebruik je die dingen dan, Jaap? Um, ik gebruik het... Uh, om mijn mailtjes klaar te maken. Ik uh, gebruik heel vaak... Assistent Plus. En... Uh, en Voice Dictation... Gebruik ik ook heel veel. Maar... Ik praat ook heel duidelijk. Ik denk dat het daardoor komt. Dat het bij mij nou, ik denk negen of acht van de tien keer dat hij het goed doet. En af en toe moet ik wel even corrigeren met de tekst zelf. Maar het gebeurt, niet. Het gebeurt wel regelmatig dat ik een wel een redelijke goede tekst krijg. Ja. Even een andere vraag trouwens, Jaap. Ja, maar je hebt natuurlijk ook een redelijk wat hogere, heldere stem... Uh, je praat niet zo snel. Ik, als ik naar mezelf kijk, ik heb de neiging om het gewoon af te raffelen. En dan haak <gacht> je er helemaal niks van. Um, jij zei dat je met de iPhone-app werkt. Dat lijkt goed te werken bij jou. De vorige keer hing, uh, hingen alle apps direct de hele chat op. Dus dat schijnt nou niet te gebeuren. Of heb jij je iPhone, je TC Conference app niet geüpdate? Nou, dat moet haar wel. Want je zei dat je hem pas geïnstalleerd had. Ja, ik... Uh... Tik dubbel op de knop Talk. En die hoef ik dan niet vast te houden nu, merk ik. En dan kan ik gewoon praten. En dan als ik hem weer ga dubbel tikken, dan geef ik hem vrijgovig. Ja, klopt. Nou, dat gaat dan uh, beter dan dat dat de vorige keer gaat. Misschien dat ze de server-site gewoon iets, uh, iets beter gemaakt hebben. Oké, okay, nog wat anders dan leuke spraak-apps? Iets van, van ja. Ja, ja. Oh ja, er werd mij een vraag gesteld of er een app is waar je uh, adrekskundige kaarten in kunt volgen. Nou, ik viel toen stil, want ik uh, weet dat niet. Maar misschien dat iemand dat van jullie wel weet, of iemand die deze podcast anders is beluistert. Mocht een luisteraars weten, stuur dan even een berichtje naar i-minask.bartimeus.nl e En misschien weet iemand dat ook op de chat of er zo'n app is. Dus een geografische. Kaartenapp. Nog heel eventjes, Dirk, over het spraakprogramma. Bedoel je Arti? Of um, Dragon Natural Speaking? Ik bedoelde daar nou Dragon Natural Speaking. Dat is een te, lang, uh, te lange naam voor mij om te onthouden. En ik vergeet het altijd. Maar die uh, kent wel uh, grammatica. Oké, okay, verder nog wat leuks. Zo niet, dan gaan wij wat mij betreft richting Valreep. En dan ga ik ook richting Weekend. Dus wie er nog wat te melden heeft, brand los. Wat ik ook nog even wou roepen, Daniel had nog een ander appje... ...wat volgens mij zeer de moeite van het bekijken waard is. Dat is een YouTube player. Ik dacht dat die You-player of zo heet. Want ik heb hem straks even opgezocht, nog niet gedownload... En die geeft in de help of in de in de uh, basisinformatie op het, uh, in de App Store in ieder geval ook aan dat die uh, volledig op voice-over toegankelijkheid ook uh, gebaseerd is. Dus dat is altijd leuk om uh, minstens naar te kijken, denk ik. Als mensen de moeite nemen om ernaar te kijken en het zelfs in de App Store uh, in een omschrijving erbij zetten, dan is dat zeker de moeite waard voor mij betreft. Hoe schrijf je dat ding? Uh... Bruno? Ja, dan moet ik weer even op mijn iPhone op internet gaan kijken. Want ik had hem in de appwijzer opgezocht. En uh, ja, ik zit een beetje met uh, halfslachtige internetverbindingen. Hoewel het de laatste tijd wel goed gaat. Ik heb dus wel geprobeerd een opname te maken, maar het is niet gelukt. Maar goed, misschien dat Daniel nog even kan reageren. Want die heeft hem gisteren ook in appwijzer geplaatst. Ik heb hem gezien. Hij heet YouPlayer. I-O-U-Player. Dus uh, ik, ik dacht, nou, ik weet niet wat dat is. Ik heb al player zat, maar het is, gaat, schijnt dus over uh, YouTube te gaan. Ja, ik heb die erop gezet omdat er verwezen werd in de, in de beschrijving naar uh, YouTube, uh, naar de voiceover. Um, nee, het is Uplayer, you dus Y-O-U-Player, uh, P-L-A. Maar als je dat gaat intippen, ga je er ook weer, net zoals die sms, ga je heel waarschijnlijk heel veel tegenkomen... Misschien ga ik heel even stout zijn. Je vindt hem het snelst via appwijzer. Als daar al een directe link staat, dan denk ik wel dat je, hoewel het stout is, gewoon gelijk hebt. Nou, ik, ik weet het niet. Want het punt is dat ik um, dat met SMS Plus Plus ook gedaan heb. Um, maar of moet er moet dan toch een spatie tussen. Of er moet, uh, ja, ik, ik weet niet wat. Maar... Um, ja, ik kan hem dan ook niet downloaden, Tenminste zeggen, ik kijk, bekijk dat op mijn computer. Ik doe dat niet via de iPhone zelf. Ik bekijk dat op mijn computer. En als ik het dan vervolgens in de iPhone intik, dan wil het me niet lukken, maar het zal wel erbij liggen. Ja, wat bij dat soort apps natuurlijk altijd heel lastig is, van schrijf je dat dan met een plusteken, of schrijf je dat met uh, sms plusje plusje, dus plus plus teken. Of schrijf je sms spatie plusje plus teken of schrijf je sms spatie plus spatie plus, dus uitgeschreven PLUS, PLUS. Of alles aan elkaar, of alles aan elkaar met ook wat hoofdletters ertussen. Ja, dat soort apps is gewoon lastiger te vinden. Dus het kan ik me best voorstellen dat je die niet gevonden hebt. Maar goed, als je, als je hem via de ontwikkelaar zoekt, dan... Ik zag er vier van Anvasoft, die waarschijnlijk stuk voor stuk de moeite best waard zijn. En daar stond hij tussen, dus dan is het niet zo moeilijk meer. Nee, met Emove was het uh, net hetzelfde. Ik uh, kreeg ook de tip binnen van iemand uh, en ik heb hem ook gaan zoeken en ik vond hem ook niet... Ik heb hem ook via Google moeten gaan googlen en ja, ook moeten gaan zoeken eigenlijk. Uh, dus de mensen die het, ik weet niet of dat jullie het gevonden hebben via de App Store. Maar ik heb hem zelf uh, niet gevonden via, uh, via de iPhone. Ik heb hem echt moeten gaan googlen. Nee, ik heb hem wel meteen in de App Store, in de, uh, App Store, gevo uh, Store gevonden. Uh, dat is nu wel een beetje een, een manko vind ik aan uh, de App Store of aan een iPhone. Is dat het gewoon heel vaak... Je kunt als je een app één keer gedownload hebt, uh, redelijk lastig zien um, door wie die gemaakt is, dan moet je erheen. Maar wat je natuurlijk vaak wel hebt, is dat je de app kunt delen, en daar kun je wel een link uh, naar de App Store via mail verspreiden. Dus dan krijg je wel de exacte link die je moet hebben. Maar hoe, hoe, wacht even een app delen, Moet je hem dan, uh, wil je hem dan aan iemand sturen of zoiets? Of uh, aan iemand laten weten dat hij dat er is of zoiets? Ja, het laatste. Dus als ik een, uh, een app heb die ik heel mooi vind, heb je heel vaak in een infoscherm of in een helpscherm of in een settingscherm uh, deel de app. En daar bedoelen ze niet mee geven weg, maar daar bedoelen ze mee sturen link naar vriendjes en vriendinnetjes. Ja, of Twitter, Facebook, mail... Ja, inderdaad, een hele scala aan social media. Goed, wie heeft er het laatste voor vandaag? Anders ga ik naar mijn weekend. Ja, ik heb nog wel wat leuks. Uh, er is een actie zowel bij de HEMA als bij de Trekpleister voor goedkope iTunes-kaarten. Die van de Trekpleister is denk ik het leukst. Dan moet je er drie van 15 euro kopen en dan krijg je er één gratis. En die bij de HEMA, dat waren de dure van 50 euro. Maar dan krijg je hoeveel procentkorting ook weer? 20% korting. Dus uh, ja, voor iemand die toevallig leuke uh, appjes wil gaan kopen en uh, of, een, of een kaart cadeau wil geven, of weet ik veel wat, of uh, hoe dan ook. Uh, dat zijn de leuke aanbiedingen die wij, uh, die ik ergens tegenkwam. Misschien is die van Trekpleister wel op het Forum gezet trouwens, dat weet ik niet meer hoe ik daar aangekomen ben. Maar die van de HEMA, die zagen wij vanmorgen toen we daar waren. Ja, en bij Albert Heijn hebben ze deze week een beetje knieperige aanbieding. Dat is een aanbieding van een, app van een kaart van 25 euro met 15% korting, dus dat is dan... Uh, als ik het even gauw goed uitreken, 21, 25. En ik heb uh, al verschillende mensen die mij binnenkort iets voor mijn verjaardag willen schenken, het een en ander meegedeeld. En die uh, trekpleister, dat heeft TREA gemeld. En ze waren ook nog bij eCenter, maar ik, geloof, ik weet niet zeker of dat een Valentijnsaanbieding was. En bij, oh ja, bij Dixons. Die verkochten de, de, die, die iPhone earpads, of die groene dingen, earpods. ...die nieuwe ontwerp oortelefoontjes, waar ik trouwens blij mee ben. En als je die kocht, dan kreeg je voor 29 euro... ...dan kreeg je een iTunes kaart van 15 euro erbij cadeau. Maar dat zijn toch hopelijk niet die in-ear apps, hè? of uh, in-ear telefoontjes. Want de, de Apple uh, koptelefoontjes die, die ze bij de uh, iPhone 5 hebben meegegeven, die zijn fantastisch. Maar die in-ear telefoons, die vind ik verschrikkelijk. En ze zijn wel in hier, maar ze hebben zo'n rare vormpje. Ik weet niet wat ze met de iPhone 5 leveren. Is dat met zo'n rubber dopje wat helemaal in je oor gaat of is het met zo'n klein uitste uitsteekseltje? Want die zijn wel goed. Ja, met een uitsteekseltje. Nou, voor iedereen die die nog niet heeft en uh, patiënten voorover heeft, die zijn geweldig. Die kan ik iedereen aanbevelen en als je er nou zo'n kaart bij krijgt is het helemaal te gek natuurlijk. Ja, ik gratis het verzonnen. Ik vond het helemaal goed. Uh, ik heb hier een dikst zonder hoek, dus dat is, uh, mijn, is niet zo'n punt. Maar ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar uh, dat is wel heel geweldig goed nieuws. Ik heb toch ook al mensen gehoord die die dingen per se niet willen gebruiken... omdat je dan meteen uh, ziet dat iemand een iPhone of een buur-i-apparaat hebt... en uh, dat schijnt beroving in de hand te werken. Maar goed. <laughs> Man, man, man, blijf achter de geraniums zitten. Wel, welke dingen, Bruno? Want heb je het nou over die koptelefoontjes of zo? Want daar kan toch niemand dan zien wat je gekocht hebt? Ah, ik las dat ergens of ik hoorde dat ergens die koptelefoontjes inderdaad. Ik uh, stel voor om het af te sluiten, tenzij er nog iemand echt iets brandends heeft. En anders ga ik nogmaals naar mijn weekend. Ja, ik heb iets brandends. Ik heb een Samsung-bestandje, een geluidbestandje met als extensie 3GA. Hoe kijk, nu god staan we converteerd. Ik ben nog op zoek, maar ik heb er niks gevonden. Wie weet dat. Is 3GA niet het gratis formaat wat ze ook voor de stream gebruiken als je daar notities op maakt? Zoiets staat me bij. Dan zou je kunnen kijken op de site van HumanWare. Er staat een conversietool waarmee je vanaf de stream waarmee je. ...op de stream gemaakte notities... ...kunt converteren naar mp3 op je pc... ...en volgens mij was dat ook 3GA. Oh, dan moet ik eens kijken, want ik heb een stream. Ik moet ik eens kijken of, het noti of die notities uh, 3GA uh, zijn. Ah, nou, kan het in ieder geval proberen. Bedankt. En hey jongens, wat mij betreft goed weekend... ...en ik hoop allemaal dat jullie de volgende keer weer zijn. Ik uh, vind het leuk... ...en de volgende keer waarschijnlijk ook nog meer nieuws... ...over of we de dingen van de, van de CISO willen gaan doen... Of te, het vragen nu van de CISO. En dan gaan we ook even kijken bij, bij welke leveranciers we allemaal langs gaan. Dus kijken wat jullie daar met ze allemaal van vinden. Tenminste, de mensen die niet gaan of de mensen die op een vrijdag niet gaan. Hé, hey, groetjes en fijn weekend. Movement